Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ik ga verder insha'Allah met het boek Kitab al-Tawheed met Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala We waren in de vorige les waren we gebleven bij al-Zabh li-gayri Allah bij het uffere het slagte het uffere is ibadah ...wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons opgedragen... ...om dat te verrichten voor hem. ...fasalli rabbika Het gebed dienen wij voor hem te verrichten... ...en zo ook en nahar, het offeren. En als iets een ibadah is... ...dan betekent dat dat zo'n daad... ...enkel en alleen zuiver voor Allah subhanahu wa ta'ala... ...verricht mag worden. Als zo'n daad verricht wordt voor een ander dan Allah... ...dan is hier sprake van... Het toekennen van een deelgenoot aan Allah. Jalla Ala. Dat is het shirk billah subhanahu wa ta'ala. Een grote vorm van afgoderij. In het web is ibadah. is ibadah. We hebben ook een aantal andere vormen van slachten behandeld. Bijvoorbeeld slachten wat geen ibadah is. Zoals iemand die slacht. Een dierslacht Om vlees daarvan te eten. Voor hemzelf, Voor zijn gasten. Of voor een ander doel. We hebben het hier over... Het offer brengen, het offer brengen wat, wat een aanbidding is. En een toenadering is tot datgene waarvoor je het doet. Eeden, een offer brengen mag alleen verricht worden van Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat het een ibadah is. Een ibadah, als iets een ibadah is, dat betekent dat wanneer dat voor een ander wordt gedaan dan Allah jalla dan is hier sprake van het toekennen van degenoten aan Allah. En dat is een shirk wat in strijd is met aslut touhid. Waar het hier om gaat. De Sheikh Rahimahullah Ta'ala, nadat hij het oordeel genoemd heeft over het offeren voor een ander dan Allah, zegt hij daarna, om dit onderwerp uh, volledig en compleet te maken, zegt hij, Ba'ab, La bima Fihi li Hij noemt daarna een ander onderwerp, wat aansluit op het vorige onderwerp en het afmaakt. Hij zegt, La Yudh er mag niet geofferd worden voor Allah subhanahu wa ta'ala op een plek waar geofferd wordt voor anderen naast Allah Je mag geen offer gebracht worden op plaatsen waar de mensen een shirk verrichten Waar de mensen as shirk verrichten Je mag ze niet, je mag, ze niet yani, uh, je mag niet met hun op die plek zijn Ook al doe jij Jouw offer voor Allah tabaraka wa ta'ala. hun offeren daar. Voor anderen dan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mag jij daar niet. Dan mag jij daar niet offeren voor Allah subhanahu wa ta'ala. Want. Want dit kan leiden tot. Datgene wat hun doen. Dit kan leiden tot hetgene wat hun doen. En de islam. Heeft de deuren gesloten. En de wegen gesloten. Die leiden naar. Datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft. Vandaar. Dat je niet mag. Offeren op een plek waar geofferd wordt voor een ander dan Allah Ta'ala, ta al is jouw offer zuiver voor Allah Jalla wa ala. Want nu, wanneer iemand dat doet, dan lijkt, hij, dan lijkt hij op diegene die offeren voor een ander dan Allah Ta'ala, ta omdat op die plek daar wordt geofferd voor anderen naast Allah Subhanahu wa Ta'ala. Schrijver Allah Taala noem daarvoor. Een bewijs uit de Koran, uit Sora ayan 107, waarin Allah Jallahuala zegt, La takum fihi abada la mes jidun, la mes jidun ussi sa'ala takua min oewa li yo min ahakko en takume fi fihi rijalun yohibbona en yata taharu, Allahu yohibbul mu tahirin. Dit vers, uit Sora Tetouba, daarin, Verbit Allah subhanahuata ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, om het gebed te verrichten in een moskee die gebouwd is door de munafiqin, Door de huigelaren in de Medina. De mensen of de huigelaren in de Medina die hadden een plan gemaakt. Ze wilden de moslims opsplitsen. Ze wilden schade aanbrengen aan de moslims. Wat hebben ze gedaan? Ze zeiden we gaan een moskee bouwen in de Medina. Tayyip, een moskee gaan we bouwen in Medina. En dan gaan we de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, uitnodigen om in onze moskee te bidden. Lijken hun doel, hun doel was om de moslims op te splitsen. Om de moslims op te splitsen, te verzwakken en om schade aan te brengen aan, aan de islamitische gemeenschap. Dat was hun doel van de huigelaren. En Allah subhanahu wa ta'ala die kent hun doel en die kent hun intenties en hun plannen... Vandaar dat Allah jalla wa ala, de profeet verboden heeft. Voordat hij daar naartoe ging. Hij zei tegen de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam, La taquemfihi abada. La taquemfihi. Met andere woorden. Ga daar nooit naartoe. En verricht daar geen enkel gebed. Omdat op die plek. Op die plek. Dat plek is eigenlijk. Gebouwd. Met als doel. Niet om Allah te gehoorzamen. Maar om Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam te zijn. Dus ga niet op die plek.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 Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in dit vers. La de moskee, die juist gefundeerd en gebouwd is op het taqwa, op godsvrees, dat is Masjid Quba. Vanaf dag 1 is dat het doel geweest van de moslims. Allah zegt tegen de Profeet, sallallahu deze moskee heeft meer recht om daarin het gebed te verrichten. Yani, verricht daarin de, het gebed, like in, vermijd, vermijd die andere moskee die als doel heeft om de moslims op te splitsen. En op die moskee, of in die moskee waar ze, waar ze, waar uh, de munafiqin komen, daar moet je niet naartoe gaan. Vihi rijjalun yuhibbuna en yatataharu. Dit gaat over majd Quba. Majd Quba, daarin bevinden zich mannen, moslims, die houden ervan om zichzelf te reinigen. Wallahu yuhibbul muttahirin. En Allah subhanahu wa ta'ala houdt van diegenen die zichzelf reinigen, zowel innerlijk als, als uiterlijk. Ezen. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hier de profeet sallallahu sallam, verboden om naar die moskee te gaan die gebouwd was door de munafiqeen En deze moskee wordt masjidu dirar genoemd. De moskee van het diraar die schadelijk is. Omdat deze moskee gebouwd is met als doel om de mensen, om de moslims op te splitsen. De schrijver maakt hier een vergelijking tussen het verbod op het bidden in zo'n moskee en het offeren. Het offeren van een offer op een plek waar geofferd wordt voor anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij maakt hier een vergelijking, Qiyas. En dit is correct. Sheikh al-Fawzaan, ta'ala, hij zegt in zijn scharh over de aya, ayat al-Touba. Hij zegt, Yenha Allahu subhanahu wa rasoolahu anis salafi masjidid diraar. الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله وطلبوا من الرسول أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء فنهاه الله عن ذلك وحثه على الصلاة في مجد قباء al-lazhi bunyi ala taa'ati Allahi wa rasoolih aw fi masjidih sallallahu alayhi wa sallam ala akhtilaafin beyn al-mufassirin fidalik. thalik thumma ala ahli thalik al-masjid bita tawhurihim min al-shirki wal-naja'saat wallahu yuhibbu hathihi wallahu yuhibbu minh haathihi sifatuh even saraif rahimahullahu ta'ala numtihir dit fars at masjid quba' en hafar khallak darmay ook diegenen die offeren op een plek... waar geofferd wordt voor een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala... omdat dat kan leiden tot het offeren, van, uh, of het offeren voor een ander dan Allah... Jalla wa ala. en daarnaast leidt dat ook tot het lijken op, op die mensen... Uh, die daar offeren voor een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala... en ook vermeerder je zo hun aantal... wanneer, ze, wanneer daar mensen naartoe gaan die offeren voor Allah... Jalla wa ala, terwijl er anderen zijn die ook offeren voor een ander dan Allah... Dan wordt hun aantal daarmee vermeerderd. En dat is niet hoe dat hoort. De volksnoep zei: Hadith, Hendzaabit, Ibrintaha, Kal, Nazara Rajulun, Nyen Hara Ibilen, Bibewana, Fessalahu, Fessalahu, Nabisalahu, Alehi, Wessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, kan Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Fessalahu, Falkala rasulullahi salallahu alaihi wa salam alahi wa salam alahi minedrik fa innahu la wa li neder fi fima assiatullahi wa la ma laiem liku ibnu adam. Hadith die hij opnoemt ook als bewijs voor zijn bab, hij zegt, thabit ibn daghaak, die zei dat een persoon een belofte had gemaakt, een neder. Een neder is ibada, het nakomen van een neder is ibada. Hij maakte een belofte en bij Allah subhanahu wa ta'ala dat hij een, een kameel zou slachten op een bepaalde plek. En die plek heet Buwana. En deze plek is tussen Mekke en Medina. Hij wou die offer slachten daar, die offer wou hij daar offeren, op die ene plek die hij oproemde. En hij had die belofte gemaakt. En de belofte is zoals, zoals iemand die uh, zweert. En iets is niet verplicht voor hem, laat je door die belofte die hij maakt, wordt het voor hem verplicht. Zoals iemand die zweert om iets te doen, daarvoor was het niet verplicht, laat je door het zweren, heeft hij datgene verplicht gemaakt voor zichzelf. Deze persoon die dat wou doen, die die belofte had gemaakt, die vroeg de profeet sallallahu alayhi wasallam daarom. De profeet, die zei toen tegen hem, die plek waar hij een offer wil brengen, die plek waar hij een belofte heeft gedaan om een offer te brengen, is daar is daar een afgod van de afgoden van de jahiliyya die daar aanbeden werd? Werd er in de tijd van de jahiliyya daar een afgod aanbeden. Is, is dat een plek waar de musrikiën kwamen om een afgod te, bidden, te aanbidden? Deze persoon zei, la ya rasulallah. Hij zei, nee dat was niet zo. Daar was geen afgod die aanbeden werd op die plek. Toen zei de profeet tegen hem, die plek die jij wil ...die hebt uitgekozen om een neder te verrichten... ...en daar een kameel te slachten. Was daar een feest... ...of kwamen daar de moshrikin bij elkaar... ...voor hun feestdag? Was het een plek waar de moshrikin samen kwamen... ...op een van hun feestdagen... ...de tijd van de jahiliyya? Hij zei nee. Hij zei nee, dat, dat, dat gebeurde daar ook niet. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam... bij Hij zei, kom jouw belofte dan na. Fa hij zei, kom jouw belofte na. Want je mag geen belofte na, nakomen. Je mag geen belofte nakomen. Als dat, als dat een zonde is. Yani als je daardoor een zonde moet verrichten. Om je belofte na te komen. Dan mag je die belofte niet nakomen. Yani iemand mag niet zeggen van. Ik heb een belofte gedaan om te zondigen. Of ik heb gezworen om een bepaalde zonde te verrichten. Dus ik ga die zonde verrichten. La. Je mag niet datgene... Wat je, waarvoor je gezworen hebt als dat haram is je mag dat niet uitvoeren je mag dat niet verrichten dat geldt ook voor een neder. iemand maakt een belofte om iets te doen wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft deze belofte mag hij niet nakomen fa je hij mag ook geen belofte nakomen als het gaat om iets wat je zelf niet kan iets wat je niet bezit bijvoorbeeld bijvoorbeeld Iemand maakt een belofte, een nether, waar Allah subhanahu wa ta'ala, of hij zweert. Want een nether en zweren lijken op elkaar. Dat bijvoorbeeld een persoon, als hij, zeggen, als hij uh, voor Allah subhanahu wa ta'ala genezen wordt, als hij bijvoorbeeld ziek is, hij zegt als ik genezen, als, als ik word genezen, oh Allah, dan, bijvoorbeeld dan, uh, geef ik bijvoorbeeld de huis van Abdul Wahid als sadaqah. Hij is niet van hem. Die kan hij niet weggeven Die bezit hij niet. Je kan niet zo'n neder nakomen. Je kan niet zeggen: Ik heb gezworen. Dus, al lever je huis in. Of ik heb een belofte gedaan, dus lever het in. Neder, dat doe je alleen datgene wat je zelf bezit. Dan mag je dat uitgeven. Dan moet je dat uitgeven. Een neder is het maken van een belofte aan Allah om iets te doen. Deze nether, deze nether... en die komt misschien nu... weinig voor bij... En die bij, bij heel veel moslims. En het komt nog steeds voor. In de tijd van de jahiliya was dit bekend. Maar ook daarna, daarna... en onder de moslims... is dit ook iets wat, wat bekend is. Zij doen, belofte, zij doen belofte... of uh, ze beloven... bepaalde dingen... en bepaalde zaken... aan afgoden. En die aan bijvoorbeeld doden... aan graven... Aan wat ze noemen heiligen, ze maken beloften en ze geloven bijvoorbeeld dat zo'n heilige of zo'n dode of zo'n vrome of een, of een graf of een tombe dat dat kan schaden en baten. Bijvoorbeeld bij ziekte gaan ze dan naar een darih, naar een graftombe en ze vragen om vergeving: O, vergeef mij. En als u mij vergeeft, dan zal ik, dan zal ik bijvoorbeeld een offer brengen. Dan zal ik een offer brengen voor jou. En Allah subhanahu wa ta'ala, die de mensen, soms raken ze, worden ze genezen bijvoorbeeld. Of ze vragen, of ze krijgen datgene wat ze, wat ze wensen. Dan denken ze, subhanallah, het helpt. Kijk eens, het helpt ook. En Allah, beproeft wa ta'ala, beproefde mensen. En dan gaan ze ook nog eens offeren voor hun, of datgene doen wat ze beloofd hebben, of wat ze, waar ze voor, waar ze voor gezworen hebben. En dat gebeurt heel veel bij Ahlul Shirk, bij Al-Quburiyeen, met diegene die, die, die geplakt zijn aan de graven en die iedere keer naar de graven gaan en die, die van hun uh, hopen en die hun vrezen, die voor hun offeren en een van die aanbiddingen die ze verrichten is een neder. Een neder, En dat is wat gebeurt. Wat wij misschien yani, niet kunnen voorstellen, lijkt in dat gebeurt. Dat gebeurt en bij heel veel, bij heel veel mensen uh, is, dat een, is dat een hele no doodnormale, doodnormale gewoonte offeren voor, uh, yani voor hun ze zeggen niet dat het afgod is zeg dat het is een vrome dienaar het is een, uh, een heilige en zo'n persoon heeft een positie bij Allah subhanahu wa ta'ala wij moeten uh, toenadering zoeken tot hen, want zij kunnen ons helpen bij Allah jalla wa ala. zij kunnen voor ons voorspreken, zij kunnen voor ons bemiddelen bij Allah ta'ala, ta dus wij moeten hun ook wij moeten hun ook yani, bepaalde zaken voor hun doen zoals het offeren voor ze of het uh, beloven het verrichten van beloften en geloften en neder en zo'n neder wanneer die wordt verricht voor een ander dan Allah jalla waala is dat shirk billah tabaraka wa taala wat een neder nether is ibada de profeet zegt men nederen en aanjutig Allah faljutigho men en ya'si Allah ya'si diegene die een die belofte heeft gemaakt of een gelofte heeft gemaakt om Allah jalla waala te gehoorzamen die moet zijn belofte nakomen verplicht Degene die belofte maakt om een zonde te verrichten, die mag die belofte niet nakomen. Die mag die belofte niet uh, nakomen. Deze persoon, hij had dus een belofte gemaakt om te offeren voor Allah subhanahu wa ta'ala. Maar op een bepaalde plek. De profeet zei toen tegen hem, deze plek, is het een bijzondere plek? Was het een plek waar de moushrikien bij elkaar kwamen om hun afgod te vereren? Hij zei nee. Was het een plek waar de moushrikien kwamen voor hun feestdagen? Hij zei nee. Dus deze twee zaken waren daar niet aan. La, Idin, de profeet zei te gaan over je bin Dan moet je je belofte nakomen. Maar als het een plek was waar dat wel gebeurd was, of waar dat wel werd gedaan, dan mocht hij zijn belofte niet nakomen. Waarom niet? Omdat hij dan lijkt op hun. Zoals de schrijver zei: hij zei: je mag niet offeren op een plek voor Allah, waar ook geofferd wordt voor anderen, voor anderen naast Allah ta'ala ta ta'ala. Hij zegt hier bij de hadith van Thabet bin Zuhak. Hij zegt de betekenis van deze hadith, de mening, de algemene mening van de Hadith. de Raawi dat een een عن التنفيذ فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلوذ هذا المكان من تلك المحاذير أفتاء بتنفيذ النذر ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر قال ومناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله إذن الشيخ حفظه الله تعالى هاي زخد دات ديزا حديث تسخرايف ديزا حديث أبخنونت ومآن تدايده دات دا بروفيت صلى الله عليه وسلم de vraag ging stellen aan deze persoon die een offer wou brengen op een bepaalde plek. Hij zei: Van is deze plek yani een bijzondere plek voor de, voor de mushrikien? Werd daar een afgod van hun vereerd? Of was daar een van hun feestdagen waar ze bij elkaar kwamen en die ze vereerden? Toen hij zei: Nee, zei de profeet: sallallahu alayhi wa sallam, Als dat een plek is waar geen afgoderij yani verricht werd, dan dien je je belofte na te komen. Dan dien je, je belofte na te komen. Want als dat wel zo was, dan mocht hij zijn belofte niet nakomen. Maar dat betekent dat, dat hij daardoor een zonde verricht. En de profeet die zegt, La wafa fi ma Mag geen belofte nakomen als het een zonde betreft. Of als je datgene niet bezit. Niet bezit. De sheikh al Taala noemt ook een aantal fawa'id Bijvoorbeeld hij zegt, Ma yustafadu min al hadith. De profijten uit deze hadith. Hij zegt als eerste. Wat we hebben gezegd. Het verbod op het nakomen van een belofte. Als op die plek waar die belofte uitgevoerd euh, wordt. Als daar een, als daar een afgod aanbeden werd. Ook al, ook al is dat verdwenen. En is dat niet meer het geval. Ook al is het verleden tijd. Twee dat geldt ook voor de Eid als dat een van hun plaatsen was waar ze bij elkaar kwamen voor hun feestdagen ook al is dat niet meer het geval dan mag je die plek specifiek niet uitkiezen om daar jouw offer te brengen voor Allah subhanahu wa ta'ala hij zegt de derde fa'ida hij zegt de derde fa'ida is dat als bijvoorbeeld iemand gevraagd wordt een geleerde, een mufti zij een vraag gesteld krijgt en uh, dan is het, dan is het, dan, dan, dan hoort de mufti, en uh, yani de zaak te verduidelijken, dit eerst vragen te stellen. En Nabi sallallahu alayhi salam, hij zei niet tegen hem: ja, doe maar, of doe maar niet, maar hij ging hem eerst vragen stellen. Is daar op die plek een afgod wat aanbeden werd? Dat was de eerste vraag. De tweede vraag was daar een van hun feestdagen. Toen pas heeft de Profeet salam salam een oordeel gegeven, dus het is. Uh, ...van de wijsheid wanneer een vraag beantwoord wordt... ...en er is ruimte voor interpretatie en voor vragen stellen... Dan, je, ...dan is het beter voor de mufti om vragen te stellen... ...om door te vragen, zodat hij het juiste antwoord kan geven... ...zoals de Nabi sallallahu sallam, dat deed. Hij zei 4, seddu dhari'a al mufdiya ila shirk. De vierde profeet van deze hadith is dat de profeet sallallahu sallam, ...de deuren sloot en de wegen sloot... Die kunnen leiden tot een shirk. Dat het offeren op een plek waar de moushrikien offers brengen... of die door de moushrikien vereerd wordt, dat kan leiden tot yani, datgene wat hun ook doen. Dat kan leiden tot datgene wat hun ook doen. Vooral als bijvoorbeeld onwetende dat zien. Als een onwetende ziet bijvoorbeeld dat deze persoon daar offert... alles omwille van Allah subhanahu wa ta'ala... en hij weet dat daar ook moushrikien komen die daar offeren voor anderen dan Allah... Dan gaat een onwetende misschien denken... van dat zo'n persoon iets doet wat... Uh, ook de mushrikiën doen... waardoor die misschien... of de kans is dat, dat hij daarin gevolgd kan worden. Vooral als deze persoon een persoon is met kennis. Tarku mushabahatul heti Tarku mushabahatul mushrikiën... fi wa a'yadihim wa kana la yaqsudu... dhalik. Hij zegt rahimahullah, haffidahullah ta'ala... een van de profijten van deze hadith... is dat, uh, dat wij... Uh, onszelf moeten onderscheiden van een musrikin. Dus je onderscheidt jezelf. Door, door niet een aanbidding te verrichten. Op die plekken waar hun bepaalde aanbiddingen verrichten. Voor anderen dan Allah Jalla wa'ala. Of op plekken waar hun bepaalde feestdagen hebben. Wij onderscheiden ons van hun. Vandaar dat wij moslims. Wij Allah Jalla wa'ala heeft ons yani, verplicht. Om ons te onderscheiden van een in onze In onze aanbiddingen. De sallallahu alaihi heeft bijvoorbeeld verboden, heeft het verboden of afgeraden om te bidden, om te bidden, uh, kort voor zonsondergang, voor zonsopgang. Vanaf al-Asr is het afgeraden om te bidden. Tot aan, tot dat de zon ondergaat. Waarom? Omdat als de zon ondergaat, als de zon ondergaat, dan is dat het moment dat de moushrikien knielen voor de zon. Dus knielen voor de zon. De, de zonaanbidders, de zonaanbidders die knielen voor de zon. En de duivelaanbidders die knielen voor de duivel. Want de zon die gaat onder tussen de twee horens van een duivel. Zo staat in de hadith. Bijna karnei shaitaan. Op dat moment, op dat moment, dan gaan deze groepen, deze musrikiën, de zon aanbidders, de duivelaanbidders, die gaan dan knielen voor de zon en voor de duivel. Vandaar dat wij, op dat moment, mogen wij geen gebeden verrichten. Al bidden wij voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wij moeten ons onderscheiden zelfs van momenten, van momenten van aanbidding. Dat geldt ook wanneer de zon opkomt. Als de zon opkomt, dan komt hij ook op tussen de, tussen de horens van de duivel, de, de zoals dat in hadith. En ook weer de zonaanbidders en de duivelaanbidders, die knielen voor de zon als die opkomt. Als die ondergaat en als die opkomt. En op deze twee momenten is het voor ons verboden om het gebed te verrichten. Deze tijden worden tijden van een nehi genoemd. Auqaat en nehi zodat wij niet lijken op hun... niet, niet in hun aanbiddingen... maar zelfs op hun, op hun tijdstippen... dat zij aanbiddingen verrichten voor de zon... en voor de duivel... moeten wij ons onderscheiden. Behalve bijvoorbeeld iemand die nog het gebed moet inhalen... of iets anders, vaak binnen de moskee... lijkt je vrijwillige gebeden op dat moment... zijn niet toegestaan. Je mag niet vanaf Al-Asr... geen vrijwillige gebed meer verrichten... totdat de zon is ondergegaan. aan de Maghrib dus. En na Al-Fajr... mag je geen vrijwillige gebeden meer verrichten zodat de zon is opgekomen, helemaal opgekomen, na een kwartier, dan mag men weer het gebed verrichten. Ja? Ja? Ja, ik zei net, vrijwillige, vrijwillige gebeden, behalve als daar een bepaalde reden voor is, zoals bijvoorbeeld het binnenkomen van de moskee, wanneer je dan wil gaan zitten, dan is het sunnah ten alle tijden om eerst te bidden, vervolgens gaan zitten. wudu ja. ook. De geleerde verschillen over over welke gebeden wel en welke gebeden niet mogen verricht worden na el-Asr. Sommigen zeggen van geen enkele vorm van vrijwillig gebed mag verricht worden. Geen uh, tehid masjid, geen wudu, geen, uh, niks. Sommigen zeggen omdat uh, het gebed op dat moment uh, afgeraden is of verboden is. Sommigen zeggen, zoals Shafi'i, hij zegt alleen de gebeden waar een bepaalde sub voor is, een bepaalde oorzaak of een aanleiding voor is, mogen verricht worden. Dat was de Hayat al Mejid, zoals de Rakate van Wedou, en bijvoorbeeld de rakathee van het Tawaf en andere. Het chirje of ta'ala, hij zegt bij de zesde faiden yudbahufiel Musrikeen, hij zegt hier het offeren op een plek voor Allah subhanahu wa ta'ala, lijkt op een plek waar ook de Moesrikeen, hun shirk verrichten en hun zones verrichten, of een plek waar zij bij elkaar komen op hun feestdagen, dat is een masia. Je mag niet daar deze aanbiedingen verrichten. En als iemand een belofte doet om een bepaalde zonde te verrichten, dan mag men deze belofte niet nakomen. Mag die hem niet nakomen. En ook wat ik net zei, een belofte, iemand die een belofte doet, en uh, om iets te doen wat hij zelf niet bezit of iets uit te geven die mag hij niet, die kan hij niet nakomen en ook houdt deze hadith in dat het verplicht is om een belofte na te, na te komen als deze belofte een belofte is uh, waar geen zonde zonde in uh, waar geen zonde mee gemoeid is en ook betekent en ook is deze hadith een bewijs dat een neder ibadah is. En als het ibadah is, dan betekent dat dat dat niet verricht mag worden behalve voor Allah subhanahu wa ta'ala. Oké, een neder, een belofte maken. Daar noemde de schrijver Rahimahullah ta'ala direct nog een bab over. Hij zegt: het behoort tot de shirk dat iemand offert voor een an ander dan Allah, of dat iemand een neder doet voor een an ander dan Allah, subhanahu wa taala. Ta wa ma min aw min nadri, fa inna Allah Deze twee ayat, deze twee verzen, duiden erop dat een uh, an neder en het nakomen van een neder van een belofte dat het ibadah is. Dat Allah jalla wa ala die prijst diegenen die hun belofte nakomen. bin wa khafuna naam Joumen kennen sharru en insan, Allah die prijst diegenen die hun beloften nakomen. En als dat zo is, dan betekent dat dat het nakomen van een belofte een ibade is. Want een ibade, zoals Sheikh Islam in Thaimiyya heeft gezegd, Alles waar Allah van houdt en waar Hij tevreden mee is. En een van die zaken is het nakomen van een belofte. Als iemand een belofte doet tegenover Allah, Jalla wa ala, daar houdt Allah van, dan betekent dat dat een ibade is. En als het een ibadah is, dan mag dat alleen en enkel voor Allah tabaraka wa verricht worden. En als dat voor een ander dan Allah jalla waala, verricht wordt, dan heeft zo'n persoon een deelgenoot toegekend aan Allah tabaraka wa in, deze, in deze ibadah. En dat is een shirk wat in strijd is met het tawhid. De geleerden die splitsen een nether op, in verboden nether. Yani iemand die een belofte doet om iets te verboden een belofte doet bij Allah, om iets te doen wat verboden is. Zoals bijvoorbeeld een neder voor, voor een ander dan Allah. Dit is verboden. Dat mag niet nagekomen worden. Hayib, als iemand zijn belofte niet nakomt, heeft hij een boetedoening of niet? Heeft hij een boetedoening of niet? Een neder is verschillend. Er is toegestaan een nether. Iets wat toegestaan is. Bijvoorbeeld iemand, iemand die een belofte maakt, om iets te doen wat toegestaan is. Bijvoorbeeld als ik slaag voor mijn examen, dan zal ik alle studenten trakteren. Dat is toegestaan. Als hij slaagt, dan is hij verplicht om alle studenten te trakteren. Dat is een verplichting. Als hij deze verplichting niet nakomt, als hij deze neder niet nakomt, dan heeft hij een boetedoening. Zoals bij het zweren. Zoals de boetedoening die geldt voor als iemand zweert en hij komt datgene niet na waarvoor hij, waarvoor hij gezworen heeft. Dus bij een neder in Mubah heeft hij de keus of hij komt zijn belofte na of hij verricht el kafara, een boetedoening. Dat is een neder al Mubah. Dan heb je een neder el, el wat ik net zei: een neder el, el, el waarbij een zonde verricht uh, wordt. Dat mag niet, deze belofte mag niet nagekomen worden. Toen heeft zo'n persoon kafara of niet? Sommige geleerden zeggen van wel, sommige geleerden zeggen van niet. Het meest juiste is dat zo'n persoon ook een kafara heeft. Hij moet een boetedoening verrichten, hij mag niet zijn belofte nakomen. Hij moet daarvoor in de plaats... ...kafara verrichten. Yani Zoals bij het zweren. Zoals iemand die... Yani, euh, ...zweert om iets te verrichten. Dan heb je nog een nether ta'a. Een wat ta'a is. Wat een aanbidding is. Zoals... Uh, ...Omar radiyallahu ta'ala anhu, Hij zei tot de Prophet: sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, ik heb een belofte gemaakt... ...bij Allah subhanahu wa ta'ala... ...in de jahiliyya... ...om één nacht i'tikaaf te doen in de moskee. is ibadah, is taa, is gehoorzaamheid aan Allah Jalla Ala, De profeet zei tegen Omar, hij zegt, hij zegt, hij zegt, kom jouw belofte na. Kom jouw belofte na. Dus als er sprake is van ibadah, dan is zo'n persoon verplicht om die ibadah na te komen. En ook zei de profeet Sallallahu Aleyhi Sallam, men nadhera an yutia Allah fel hu. Hadith Aisha. ومن nadhera an yi'assi Allah fel yi'assi. Als iemand een nadher doet, om Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen, dan dient hij zijn belofte na te komen. Zoals Allah jalla ze prijst in de Koran: Qur'an, Yufuna bin neder." Als iemand nether, nether doet, nether doet om een neder doet om een zonde te verrichten, dan mag hij geen zonde verrichten. Mag hij geen zonde verrichten. Er blijft nog de vraag die de geleerden stellen. Het verrichten van een neder, het maken van een belofte aan Allah jalla wa ala, is dat goed? Is het aanbevolen? Is dat iets waar... Uh, wij, waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. Of niet? De verschillen over het verrichten van een nether. Het nakomen van een nether. Het nakomen van je belofte. Zoals we gezegd hebben. Of verplicht. Of verboden. Of je mag een keus maken. Bij een nether wat mubah is. Maar het beginnen van zo'n belofte. Het maken van een belofte. Is het aanbevolen of niet? Sommige geleerden zeggen van het is afgeraden om deze belofte te maken. Want in eerste instantie is zo'n daad niet verplicht voor jou. Je verplicht iets voor jouzelf Door die belofte te maken. Door te zweren bijvoorbeeld. Je zegt, Allah, ik beloof Allah Jalla wa om dit en dat te doen. Of ik zweer bij Allah dat bijvoorbeeld als dit gebeurt, ga ik bijvoorbeeld zus en zo doen. Als je niet gezworen had, was je niets verplicht. Als je geen belofte had gemaakt, was je niets verplicht om te doen. Daarom de geleerden, of sommigen zeggen van het is afgeraden om dat te doen. Sommigen zeggen het is verboden. Om deze belofte te maken. Neder, om daarmee te beginnen, is verboden. Zegt Sheikh islam bin Taymiyyah. Zegt ook Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Waarom? Omdat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in de hadith over een neder: Inna ma yastakhrijju, inna ma yastakhrijju min al-Bahil. En neder, diegene die belofte maakt, dat zijn diegenen die gierig zijn. En die willen pas een aanbidding verrichten voor Allah als Hij hun daarvoor iets geeft. Yani als tegenprestatie. En ze zijn niet bereid om, om, om, om die aanbidding te verrichten, behalve behalve met die ene voorwaarde. Daarom de profeten zei, diegene die op deze manier bepaalde aanbiddingen wil verrichten, dat is eigenlijk iemand die gierig is. Die heeft geen bereidheid om deze aanbidding te verrichten. En zijn doel is ook niet om die aanbidding te verrichten. Zijn doel is om datgene te, te ontvangen als tegenprestatie. Want als ik slaag voor mijn examen, dan zal ik voor Allah subhanahu wa ta'ala tien dagen vasten. Wat is zijn doel? Zijn doel is slagen of is zijn, is zijn doel vasten? Zijn doel is slagen. Dat is eigenlijk wat hij wil. Daarom de profeet zei, Inna ma min al En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam over een nether, Inna hu la ya'ti Een nether, vaak, vaak, heeft dat geen goede gevolgen. Heeft dat geen goede gevolgen. Want iemand verplicht iets aan zichzelf, wat hij, normaal gesproken, wat niet verplicht was normaal gesproken. En vervolgens wordt zoiets verplicht voor hem. En vaak, vaak is zo'n persoon ook nalatig. Datgene wat hij wou doen, kan hij niet doen. Of hij wordt lei of, of, of iets anders. Heeft, vandaar dat hij dat beter niet kan doen. En hij is nergens aan gebonden. Hij is nergens aan gebonden. En hij hoeft geen voorwaarden te stellen voor. Eh, om iets te doen. Als hij iets wil doen voor Allah, als hij zichzelf wil beloning voor zichzelf wil. dit hij iets te doen zonder... Daarvoor, een belofte te maken of zo, daarvoor, te zweren bij Allah, Tabaraka wa ta'ala. men neder aan Jyoti, Allah fal-yote, en men neder aan Allah fal-yote, hij zei, Hij al Hij al Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij zei, Hij من صدر منه نذر طاعة أن يوفي أن يوفي بنذره كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي أو غير ذلك من المعاصي حديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها Waarin ze, ze zegt dat de profeet heeft gezegd, degene die een belofte maakt om Allah Jalla wa ala, te gehoorzamen, dient dat na te komen. Zoals bijvoorbeeld iemand die heeft beloofd om bijvoorbeeld te bidden of een, een, een gebed te verrichten, vrijwillig gebed. Of iemand die heeft beloofd om het sadaqa te verrichten, vrijwillig dient dat na te komen. Iemand heeft een belofte gemaakt om het hajj te verrichten, vrijwillig moet dat nakomen. Iemand heeft beloofd om omra te verrichten, moet dat nakomen. Want het is ibadah. En het nakomen van een belofte wat ibadah is, is verplicht. Men nadara an yuti'a Allah fal yuti'ahu. En daarentegen heeft de profeet sallallahu alaihi wa sallam, verboden. Heeft diegene verboden die een belofte maakt om een zonde te verrichten. Zoals bijvoorbeeld iemand die een belofte heeft gemaakt. Of die gezworen heeft. Om een offer te brengen voor een ander dan Allah jalla Dat is de shirk billah. Dat mag nooit nagekomen worden. Of iemand die heeft een belofte gemaakt om het gebed te verrichten. Bij de graven. het gebed verrichten bij een graf. Is verboden door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Of iemand heeft een belofte gemaakt om een reis. een reis te maken. Bijvoorbeeld graven te bezoeken. En dat is ook verboden. De profeet heeft het verboden om reizen. Reizen te maken. Of op reis te gaan. Om een graf te bezoeken. Dat is verboden. Je mag niet op reis gaan. Om een graf te bezoeken. De profeet die zei. La rihal. Illa ila Je mag geen ...reizen, ondergaan en op reis gaan... ...om een bepaalde ibadah te verrichten... Om een, of, ...of om een bepaalde... plek. ...je mag wel op reis gaan voor de umra ...voor de hajj ...je mag op reis gaan om de moskee te bezoeken... ...van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ...want de profeet zei... ...je mag geen reizen maken behalve voor drie moskeeën... ...en om de moskee zelf... ...Masjid al-Haram... ...Masjid al-Nabi... ...en Masjid al-Aqsa... ...deze drie moskeeën... ...daar mag je naartoe gaan... ...dat mag jouw doel zijn... Om die moskee te bezoeken. Daar mag je een reis, een reis voor maken. Maar je mag niet een reis maken om een andere moskee te bezoeken. Met als doel om de moskee zelf te bezoeken als ibadah. Dat mag niet. Want dat is door de profeet sallallahu alaihi verboden in deze hadith. Als bijvoorbeeld iemand zegt. Bijvoorbeeld we gaan naar uh, een moskee in Brussel. <coughs> of in Parijs. Want daar wordt een conferentie gehouden. Daar komen bijvoorbeeld masjaij en ulema. Mogen wij dan geen reis maken? Mag want nu is het doel niet de moskee zelf. Het doel is, je gaat daar naartoe voor talab -ilm, om kennis te vergaren. Je gaat niet omdat die moskee bijzonder is, omdat daar meer adjar is. Nee, dat is niet het doel van jouw reis. Jouw reis is nu, je gaat voor talab -ilm, voor kennis, voor de dawah, voor andere zaken. Je gaat op reis bijvoorbeeld om familiebanden, of familie te bezoeken, dat, dat, dat valt, er niet, valt er niet onder. Maar het, bezoeken, het op reis gaan om, om een graf te bezoeken, dat is niet toegestaan. Ja? Om naar een, of, of, uh, zeg maar een moskee te bezoeken omdat die mooi is. Om een moskee bezoeken omdat die mooi is, dat is niet het juist, dat is de juiste intentie. Dat is de juiste intentie yani, om, uh, om naar de moskee te gaan. En als je daar nog eens een reis voor moet gaan maken om, om te kijken hoe mooi de moskee is, yani, dat is uh, vreemd. En een moskee, yani, het doel is niet dat een moskee mooi is, het doel is dat een moskee. ...gebouwd wordt, zodat de mensen daar kunnen bidden voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je gaat naar de moskee om te bidden in de jamaa. En dan kies je gewoon de moskee uit, waar je yani, het gebed verricht. In jouw wijk of ergens anders, Tayyip. Maar om zo ver te gaan om te kijken hoe, een mooi, hoe mooi een moskee is... ...om naar een ander land te gaan om moskee te bezichtigen... ...het is uh, iets wat uh, de kofaar doen. Tayyip, die gaan naar plaatsen om... Uh, om, om kerken te bezichtigen of om bepaalde zaken te bezichtigen het is niet het doel van het bouwen van een moskee het is geen attractie Tayyip <laughs> okay. de schrijver ta noemt hier deze neder op als voorbeeld en als ibadah en wanneer deze verricht wordt voor een ander dan Allah jalla ala, dan is hier sprake van shirk billah en de Shirk is in strijd met het Tawhid. Dat is het doel van dit boek: het verduidelijken van het Tawhid. het Tawhid. En het verduidelijken van het Tawhid, dat doe je onder andere door het tegenovergestelde te verduidelijken. Wanneer je het tegenovergestelde kent, bijvoorbeeld hier, een neder, is een Shirk. En daardoor weet je ook dat een neder ibadah is. En alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala verricht mag worden. En wanneer iets wat, iets wat ibadah is. Wanneer dat gedaan wordt voor een ander dan Allah, Jalla وعلا, dan is hier sprake van een shirk billah, wa Taala, de grootste zonde die er is. Als iemand daarop sterft, zal hij behoren tot degene die niet vergeven worden door Allah. In Dallaha, Allah, la yagfiru an yusraqabih, wa yagfiru dalika, li sha, liman, shaa, liman we nog een bijbenemen of zullen we het hierbij houden? Laat het inshallah hierbij houden. Misschien kunnen we vragen gesteld Naam, tot dan. Subhanakallahu wa hamdik. En shahadu wa la ilah illa. Tastaghfirullah wa atoobu leke.